1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Onderzoek naar Rellen Haren. PvdA-lederaadpleging in Utrecht. En jihadistennetwerk netwerk in België. Het weer, zonnige periode met in het noorden nog kans op een buitje. Temperatuur stijgt naar een graad of 16. Morgen veel sluierbewolking. In de ochtend laat de zon zich zien, maar in de middag neemt de bewolking toe. En in de avond en nacht volgen er dan perioden met regen. Zo'n 30 gewonden, 34 aanhoudingen en voor tienduizenden euro's aan schade. Het Facebookfeestje in Haren heeft vooral een hoop ellende veroorzaakt. Er waren 500 agenten ingezet om die ellende juist te voorkomen. Burgemeester Rob Bats is enorm geschokken over wat er is gebeurd. Ja, ik ben me kapot geschrokken om het maar in duidelijk Nederlands te zeggen. Dat er zoveel agressie in mensen zit. De behoefte om te vernielen. De behoefte om uh, politiemensen te molesteren. De behoefte om burgers van, in dit geval haren, de stuipen op het lijf te jagen. Uh, en daar nog lol in beleven ook. Ja, dat, dat ik, ik, ik moet u zeggen, da daarmee wordt de kijk op de samenleving uh, wel heel erg complex. Die samenleving, die draait er financieel dan uiteindelijk ook voor op? Of wie betaalt het anders? Ja, dat is een vraag die, die gaan we nu bekijken. Ik ga vanmiddag met de bewoners uh, praten. Uh, daar hebben we het uh, Goorrechtgebouw, een kerk, uh, voor gebruikt. Daarna met de ondernemers. Uh, ik heb ze gevraagd uh, beelden te maken van hun schade... te inventariseren en alvast contact op te nemen met hun verzekeraars. Uh, en dan gaan we uh, gezamenlijk optrekken... in hoe we dit uh, ja, op de beste manier uh, vorm kunnen geven. Maar de ouders van de jarigen of de jarigen zelf... die hoeven dat niet voor op te draaien? Nou, la la laten we misschien even stilstaan bij de ouders en het meisje die zich kapotgeschrokken zijn. Die waanzinnig geëmotioneerd zijn. Uh, um, ik, ik heb de vader vanochtend nog gesproken in alle vroegte. Uh, laten we hem vooral niet belasten met de suggestie dat dit in Nederland zou kunnen. Want dat kan gelukkig niet. 34 arrestaties. U bent op zoek naar zoveel mensen meer. Uw collega van de politie gaf aan van pas maar op heren. Voornamelijk heren, want we hebben alles op beeld staan. Geef je zelf maar aan. Daar gelooft u ook in? Je kunt je beter zelf aangeven? Ja, want we hebben ons geprepareerd. We hebben echt beelden gemaakt. Uh, overigens, uh, uw collega's ook heel veel. Dus die hebben vanochtend ook gevraagd... Uh, om die beelden ter beschikking te stellen. Uh, we, we zijn natuurlijk uh, aanwezig geweest met mensen in uniform... maar ook mensen in burger. Uh, ja, we hopen dat uh, we dat heel snel ten uitvoer kunnen brengen. De, de eerste uh, ruim 30, die hebben we uh, inmiddels. En uh, we gaan de rest er ook uithalen. Zoals u de hoofdofficier van justitie vanochtend heeft uh, uh, horen spreken. Uh, zo snel mogelijk voor de rechter. Uh, en kijken hoe we hier echt uh, mee aan de slag kunnen. Want dit is, dit is bizar. Dit, dit kan niet, dit mag niet. En dit accepteren we ook niet. Dank u wel. De burgemeester van Haren was dat, burgemeester Bats... in gesprek met Joris van de Kerkhof, meegeluisterd heeft... justitieminister Ivo Opstelte. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was uw eerste reactie toen u gisteren de bericht uit Haren hoorde? Nou, volstrekt uh, onacceptabel wat daar uh, gisteren is uh, gebeurd. Uh, geweld en uh, vernielingen dat door deze uh, reilschoppers uh, is aange, uh, aangericht... dat kan en mag niet uh, getolereerd worden. Uh, en de daders zullen worden berecht en gestraft. En uh, die zullen ook moeten opdraaien voor de, voor de uh, schade. Uh, Wat... Dit kan op, ze, op, op geen enkele manier natuurlijk. Wat vindt u van het optreden van de gemeenteharen en de politie? Nou, ik heb uh, ge, uh, vanochtend ook... Uh, Goed contact gehad met, uh, met de burgemeester, die heeft mij uh, helemaal uh, geïnformeerd. Het is natuurlijk ook 500 uh, man politie, uh, mag ik dat ook even zeggen, voor een verjaardagsfeestje. Onacceptabel. U ik zegt heb voor een verjaardagsfeestje, indruk... maar het was natuurlijk wel duidelijk dat het een heel groot verjaardagsfeestje ging worden. Ja, zeker. Maar even in de, in de kern waar we uh, hiermee te maken hebben natuurlijk. Ik vind dat uh, de burgemeester heeft ook aangekondigd een, uh, een uh, onderzoek te doen, evaluatie. Uh, we zullen daar ons natuurlijk ook uh, bij aansluiten. Dat is heel goed, dat moet altijd gebeuren. Het uh, gaat nu om uh, hoe men uh, optreedt. Ik heb de persconferentie ook gezien. Het is dus, uh, opgeschaald... Uh, op tijd zijn de, zijn, de, zijn de juiste beslissingen genomen. met de eerste registratie. Maar dat gaan dat vind, we allemaal nog. Ja, dat kunt u nu al zeggen, inderdaad. Want de, we gaan die, dat bij de evaluatie nader bekijken. Het gaat nu om. Uh, om het fenomeen te zien. En te zien dat er 500 politiemensen. daar uh, zijn opgetreden. Dat die ook uh, door, uh, door dat uh, tuig. door die ruilschoppers. Ook, uh, die vanuit het hele land daar naartoe zijn gekomen. Uh, doelbewust ook. Uh, uh, uh, ja, met agressie en met geweld zijn tegemoet getreden. vernielingen hebben toegepast. Ja. Nou, de ME was, er op, was uh, daar uh, op voorhand. Uh, beschikbaar, volgens yeah. is er opgeschaald... Uh, nou, ik weet bijvoorbeeld uit uh, Rotterdam, want ik ben Rotterdammer... dat er nu uh, ook uh, mensen uit Rotterdam uh, zitten. Dus het hele land uh, uh, doet wat dat betreft uh, mee. Maar toch eventjes, hè? ook omdat het, het probleem is dat er op uh, Facebook en, en Twitter... nu ook al oproepen zijn om uh, op andere plekken zo'n feestje te organiseren. Vanavond ja. bijvoorbeeld in Valkenswaard, volgende week in Amersfoort, oktober ja. in Gouda. Uh, ja. Hoe gaat u dat tegenhouden? We kunnen niet het onderzoek eerst afwachten, lijkt mij. Nee, zeker. Dat is, dat is uiteraard zo. Maar u vroeg even naar Heijer. Uiteraard, uh, Ik heb dat goed, goed bekeken. Dat gaan we natuurlijk bekijken. Uh, dat doet in de eerste plaats de, de burgemeester een driehoek zelf en sluit ons daarbij aan... Doelstellingen zijn nu om te zorgen dat de daders gepakt worden. Dat de camerabeelden beschikbaar worden gesteld van politie en openbaar ministerie. Absoluut, dat is voor haar. maar dat staat nu. Ja, maar ik vind het voor haar. dat vind ik nu het allerbelangrijkste. Nou ja, misschien in focus zwaar denken ze. Vanaf komen ze hier naartoe. Ja, ik geef even antwoord op uw vraag. Nou, dat was de vraag. Schade wordt, uh, wordt, uh, wordt, uh, wordt uh, verhaald, dat is het uh, is het belangrijkste op dit moment. Toch zeg ik nog één keer vraag ik het u, hoe kan voorkomen worden dat dit weer gebeurt? Zeker, dat is natuurlijk om daar maximaal op, uh, op voor te bereiden. Het is natuurlijk ook internationaal. Zijn daar zaken bekend? Dat heeft de Drie ook vandaag ook gezegd. Londen In, bijvoorbeeld, Duitsland. hè? Duitsland, uh, Londen natuurlijk. Uh, wat dat betreft heeft men ook die, die adviezen overgenomen door uh, door de ME daar op voorhand uh, beschikbaar uh, te stellen. Uh, die is uh, die kon uh, optreden. Uh, Natuurlijk is niet voorkomen dat uh, uh, het tuig, de raddraaiers, de bij daar uh, vernielingen hebben aangebracht en dat die hier naartoe zijn gekomen. Ik denk dat de rol van de social media daar ook uh, nadrukkelijk uh, zullen moeten meegewogen worden om te, te kijken uh, hoe dat is gelopen. In Londen werd uh, zelfs gekeken om het stil te leggen, om het plat te leggen. Ja, zeker. Uh, zeker. Dat, uh, dat, uh, dat is ons allemaal bekend. We hebben de hele analyses uh, in, uh, van Londen, van de rellen in Londen gedaan. We hebben dat met onze collega's daar uh, besproken. Uh, dus daar zijn de feiten ook allemaal van bekend. En daar zullen we op, inmoedst, uh, op, uh, op inspelen. En dat zal telkens lokaal en regionaal in de eerste plaats worden afgewogen. Maar het gaat er nu om. Dat vind ik het meest uh, naar de, naar de, ook naar is Nederland duidelijk. toe. Ja. Uh, dat je gewoon je maatregelen neemt. Dat de social media ook uh, wat dat betreft uh, dat dat goed bekeken wordt. Is duidelijk. Uh, en het tweede punt is inderdaad daders uh, aanpakken... Uh, uh, uh, lik op uh, stuk, snelrecht, en uh, schade wordt verhaald op de daders. Daar gaat het om: Minister geen agressie. Geen agressie meer. Maar uh, uh, dat is onaanvaardbaar naar onze politiemensen, onze ambulance en de brandweermensen. Dat kan niet, dat willen we in Nederland niet. Minister Offelten, dank u wel dat u ons uh, te woord wilde staan. In België is een netwerk ontdekt dat jonge moslims... naar oorlogsgebieden als Somalië en Syrië stuurt. De jongeren worden volgens de Belgische kranten De Morgen... ingezet als jihadstrijders. De eerste groep strijders zou in april 2011 zijn vertrokken. De tweede groep reisde eerder dit jaar af. Justitie heeft na huiszoeking in Brussel en Parijs zeven mensen aangehouden. De verdachten verschijnen maandag voor de raadkamer in Brussel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De PvdA houdt een ledenraadpleging. En dat kan elk moment beginnen in Utrecht in de Jaarbeurs... Wilco Boom is erbij. Waar wordt over gepraat, Wilco? Ja, de verkiezingsuitslag natuurlijk die ongekend goed was... en onverwacht goed voor de Partij van de Arbeid en voor al die leden. En ook de formatie, want ja, voorlopig ziet het eruit... dat de Partij van de Arbeid een coalitie gaat vormen samen met de VVD. Nou, en partijvoorzitter Hans Pekman en fractieleider Diederik Samsom... die leggen hier verantwoording af over die campagne... over hoe zij het in de verkiezingscampagne hebben gedaan. En ook over de keuze om met de VVD te gaan re regeren. En um, ja, daar veel PvdA'ers zien... Dat wel als een onvermijdelijk gevolg van de verkiezingsuitslag. Maar helemaal gerust zijn ze er nog niet, niet op. Uh, luister bijvoorbeeld maar eens naar deze man uit Zwolle. Die keuze die, die moet ons nu uh, gegeven worden. Of dat, of dat een goede keuze is. Want uh, ja, voor mij had het dus op een gegeven moment een uh, progressief uh, geheel kunnen worden. Een beetje linkser. Een beetje linkser. Uh, maar ja, de uitslag. Hè? Daar zitten we dus mee. Daar zitten we allemaal mee te dus zweten met die uitslag. Het is wat met die kiezers. Huh? Het is wat met die kiezers. Het is wat met die kiezers, ja, net wat je zegt. Veel steun gegeven aan de Partij van de Arbeid, maar ook veel aan de VVD. Ja, nou daarom. En dan eh, betekent dat de grootste partij die, die, die, die, die neemt het initiatief. Als het andersom was geweest de Partij van de Arbeid, de grootste was geweest ze ook het initiatief genomen. En dan weet ik niet hoe, uh, je kunt, ja, weet je niet hoe het dan geworden zou zijn. Maar in ieder geval, uh, ja, in dit, ge, dit geval is het zo dat, uh, dat de Partij van Arbeid met, met, met dat aantal uh, zetels. dan kun je er niet onder om geen verantwoordelijkheid te dragen. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, en dat is een beetje tot nu toe, voor zover ik dat tot nu toe heb kunnen achterhalen. het gevoel bij veel leden hiervan. regeren met de VVD, dat wordt uh, onvermijdelijk. Dus echt spannend zal het vandaag niet worden in dat opzicht. Uh, nee, heel spannend zal het wat dat betreft niet worden. Maar dat geldt in het algemeen voor zo'n ledenraad. Een ledenraad is een adviserend orgaan bij de Partij van de Arbeid. Uh, de, de partij top legt verantwoording af over wat er is gebeurd. Maar het is niet zo dat de ledenraad hier kan beslissen dat het uh, allemaal uh, anders moet. Dat ze bijvoorbeeld met, zouden moeten gaan proberen een linkse coalitie te vormen. Als dat al mogelijk zou zijn. Uh, dat kan alleen een partijcongres. En een partijcongres wordt er gehouden aan het einde van de formatie. Dat congres moet dan ook het regeerakkoord, als dat er komt met de VVD... dat regeerakkoord uh, goed of afkeuren. Wilco Boom vanuit Utrecht. In Amsterdam wordt vanmiddag het vernieuwde stedelijk museum geopend door koningin Beatrix. Het museum was sinds 2004 dicht voor een grootscheepse verbouwing en uitbreiding. Het nieuwe bestaat uit een historisch gebouw uit 1895 en nieuwbouw. Bij de verbouwing is de hoofdingang verplaatst naar het Museumplein... waar ook het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum en het Concertgebouw zijn gelegen. Het openingsprogramma is alleen voor genodigden. Vanaf morgen is het Stedelijk Museum ook weer open voor het publiek. Sport. Over ruim een uur gaan in Limburg de vrouwen van start voor hun wegwedstrijd... bij de wereldkampioenschappen wielrennen. Alle ogen zijn gericht op Marianne Vos. De Olympisch kampioene geldt als de grote favoriet. In Valkenburg aan de finish Gio Lippens. Eh, hoe gaat Vos om met die favorietenrol? Vos kan daar wel tegen hoor, want ze is natuurlijk gewend uh, sinds zij eigenlijk een beetje in het internationale peloton meedoet. Zes jaar geleden werd ze al wereldkampioen in Salzburg als piepjonge wielrenster. Ja, is ze wel gewend aan die druk en Vos uh, lijkt daar ook absoluut niet uh, onder te lijden. Ze weet ook dat ze een uh, goede ploeg om zich heen heeft met een aantal meiden die hard voor haar zullen werken. Lucinda Brand, Loes Gunnewijk, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Adrie Visser en ze heeft nog een jong talentje uit de Nederlandse ploeg bij zich, Anna van der Breggen en die zou wel eens een een beetje als bliksemafleider kunnen gaan fungeren. Op dit parcours, dat in wezen wel op het lijf is geschreven van Marianne Vos... want ik zei het al, vijf keer achter elkaar... is ze tweede geworden op een wereldkampioenschap. De laatste twee jaar is ze geklopt door de Italiaanse Giorgia Bronzini in de sprint. Bronzini heeft deze week verteld dat ze zich niet helemaal goed voelt. Zij is wat grieperig. En ik denk dat Bronzini op dit parcours ook iets minder kans heeft... dan op de andere parcours van de wereldkampioenschappen... die we de afgelopen jaren hebben gezien. Wat dat betreft lijkt de lopige geplaveid Lijkt de loper uitgelegd voor Marianne Vos... voor het behalen van haar tweede wereldtitel op de weg... nadat ze afgelopen augustus natuurlijk... prachtig Olympisch kampioen werd in Londen. Gio Lippens, we gaan straks naar je luisteren. Vanaf uh, half drie wordt uh, de uitzending uh, begint die van langs de lijn en er zit je in. Verkeersinformatie hmm. bijna de ANWB John Bakker. Met nog steeds uh, ruim 50 kilometer file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Amersfoort Noord 9 kilometer... En richting Amsterdam bij Eembrugge, 3 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Arnhem Noord, 10 kilometer. A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Dodewaard, 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Werkendam, 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. En op de A27 vanuit Gorkum naar Almere voor knooppunt MNES, 15 kilometer. Na een ongeluk op de A30 van Ede naar Barneveld bij Harselaar 4 kilometer. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Geelze, 4 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Onderzoek naar Rellen Haren, PvdA-ledenraadpleging in Utrecht... en Ziadistenetwerk in België. Dat is over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen trots in bedrijf. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant...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 Goedemiddag, dit is het programma over de Nederlandse economie, tros in bedrijf. Iedere week bespreek ik in het programma de economische gang van zaken. Het nieuws van deze week met twee gasten uit de top van het bedrijfsleven. Vandaag Paul Tang, econoom, gewezen Tweede Kamerlid voor de PVDA. En tegenwoordig werkzaam bij een consultancyfirma, heb ik ja. begrepen. Ver, verbonden aan Boerenkracht. Verbonden aan, wat is, dat, wat is het verschil? <laughs> ik ben zelfstandig adviseur, maar Ah ja, werk Zzp. nou daar komen we maar misschien ook nog over samen, Maar verbonden met. Verbonden met, heel fijn. En uh, iemand die ook van verbinden houdt, duurzaam ondernemer Ruud Kornstree. Ja, en verzoening ook, hè. tender en verzoening. Ja. Uh, Paul Tank, beginnen we even, even bij u. Drie jaar geleden verliet u de Tweede Kamer... ...inmiddels dus uh, verbonden aan ja. consultancybureau Boer en Kroon. Daar gaan wel meer PvdA'ers heen, hè? Is dat een groot uh, consultancybedrijf? Nou, ik, nee, dat is zo, zo af en toe komt daar een uh, politicus voorbij. Ja. Is... Okay. <laughs> u bent ook nog altijd politiek geëngageerd. U schreef uh, in een uh, magazine dat uh, u Mark Rutte en Ben Knapen. ...euro-hooligans vindt. Dat zijn uh, mensen uit het huidige kabinet. Ja. Uh, valt met Rutte's partij dan wel samen te werken? Nou ja, ik heb uh, goede hoop... dat. Dat de combinatie van VVD en PvdA zorgt dat dat euro-hooliganism verdwijnt. Uh, het kan ook anders. Vandaag staat er een interview met Shoybel in het Financieel Dagblad. En die zegt heel, heel duidelijk. En gaan bevoegdheden naar Europa. En in Duitsland is de weerstand tegen geld naar Griekenland... zeker zo groot als in Nederland. Maar daar durft de politie dat te, dat te zeggen en dat te benoemen. Ja. En dat is eigenlijk wat ik graag ook zou willen van de Nederlandse politici. Hoewel er natuurlijk ook wel een, een limiet zit... aan hoe ver je daar met de Duitsers mee kunt gaan... met de Duitse bevolking, maar daar komen we misschien ook nog ja. op. Politiek bevlogen is ook Ruud Kornstraat... die een deed naar een uh, Eerste Kamerzetel uh, de vorige keer... bij de Eerste, bij de eerste Kamerverkiezingen, kan ik zeggen. Maar ja, de dat, was de getrapte, dat was de getrapte verkiezingen. Dus je ziet, ja, ja. U noemt u zelf groen rechts. Hoe komt het dat groen rechts... Uh, er is bijna geen stempeldruk op de economie. Ja, ik begrijp het niet. Maar misschien kan het nu met deze nieuwe coalitie wel, uh, wel komen. Kijk, het het groenrechtse hart van Mark Rutte kende ik al lang. Alleen toen hij eenmaal op het plus klopt, zat... Klopt dat nog? Nou ja, hij is, hij is wel er een heel eind van afgetrokken. Maar hij krijgt er nu een vriend naast. Een beetje dezelfde leeftijd. Uh, ook een knokker. Uh, die man van die rubberboten. weet je wel, Diederik ja, Samson. Ja. Vroeger, ja. uh, vroeger activist bij, bij Greenpeace. Dus als die twee nou eens hand in hand gaan. En toen zeiden ze, ja maar ze zijn zo verschillend. Uh, en toen zeg ik, ja maar dat, het verschil is juist mooi. En uh, ik vergeleek het net eventjes toen we, toe we over nadenken waren van... Het is eigenlijk zoals een man en een vrouw. Dus die zijn zo verschillend, maar samen kunnen die toch iets moois uh, creëren, namelijk we, iets nieuws. Ja, hebben we ook vaak ruzie. Um, uh, ja, maar uh, die maken het dan weer goed. Dat is het fijn, jongens. Ru ruzie, ruzie over het huishoudboekje in de regel, toch? Uh, Ru Ruud je uh, <laughs> u bent van, van tendris. Wat doet tendris? Waar verdient u uw ja, geld mee? Ik, wij, ik ben ondernemer ja. uh, Een MKB-ondernemer in duurzaamheid. Dus mijn, uh, mijn credo is, mijn focus is uh, tot uh, de ellende van mijn accountant vaak. Uh, mijn enige focus is dat mijn bedrijven een positieve impact moeten hebben. Uh, en eigenlijk moeten bijdragen aan een betere wereld. Ik maar wil zijn een paraplu. Is of zijn Nee, nee, nee. Ik was oprichter van Oxio. Groene stroom, groene stroom goedkoper aanbieden dan grijze stroom. Uh, we hebben de LED-lamp uh, uh, heruitgevonden. en daar een, uh, nou ja, een lamp van gemaakt die licht geeft. en voordelig is. Uh, elektrisch vervoer. De Nieuw Motion is een bedrijf van ons waar we elektrisch vervoer op de kaart hebben gezet. En sinds kort uh, Ximo. een nieuwe vervoerspas. die niet gekoppeld is aan je auto. maar uh, aan jezelf. En dan heb je volledige mobiliteit voor alles wat er beschikbaar is. Goed, we hebben u even geïntroduceerd. We spraken al over de politiek, komen we straks nog over te spreken. En laten we eerst even terugblikken. Ja. Huh? Weekoverzicht. Weekoverzicht. Het was de week waarin de... leden van de staten-generaal... werden toegesproken door koningin Beatrix. Prinsjesdag dus en dat terwijl een nieuw kabinet... nog nauwelijks de status in wording verdient. De koningin had een sombere boodschap... en legde de nadruk op de voortwoekerende crisis... die ook Nederland hard treft.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 Bijna 100.000 meer dan een jaar eerder. En we zien vooral bij de jongeren nu een stijging. 13 van de jongeren onder de 25 is werkloos. Ook daar dus geen vrolijke boodschap waar Beatrix in haar troonrede al naar verwees. Dat er in tijden van crisis ook goed nieuws is bewijst de komst van een nieuwe bank hopelijk. Genaamd KNAP met een B. Dat is dus het woord bank, maar dan andersom geschreven. Of dat inderdaad goed nieuws is, moet natuurlijk nog blijken. Maar oprichter René Vrijders is vastbesloten om het bankwezen in Nederland te veranderen. Al is dat nog knap lastig. Want ik wil echt een bank zijn waarin het belang van de klant voorop staat. Waarmee we de klanten proberen slimmer te maken. Als je klanten wijst op mogelijkheden om fiscaal voordelig te kunnen uh, sparen. Maar ook slimmer om te gaan met hun geld door nooit rood te staan op je betaalrekening. Ik denk dat het de land daar veel geld mee kunnen verdienen. En hoewel de klat er een beetje in zit... China heeft nog steeds een groeiende economie. Om de kansen van Nederlandse ondernemers in China verder te vergroten... gaat er binnenkort een handelsmissie die kant op. Demissionair minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen. Alleen al de groei van de Chinese economie, die is, die is even groot als de totale Nederlandse economie. Je kunt zich dus voorstellen dat uh, voor het afzet uh, van je eigen producten... en dus voor het zekerstellen van, uh, van inkomsten en banen voor de toekomst van Nederland... Mm. is een land als China heel belangrijk. De handelsmissie vertrekt 5 november. Het is dus nog maar de vraag of Verhagen meegaat of zijn opvolger. Oh. Weekoverzicht, weekoverzicht. Laten we nog even kijken aanvullend naar het nieuws van vandaag. Uh, het ministerie van Sociale Zaken past de rekenrente voor pensioenfondsen aan. Hoe dat gaat gebeuren, dat horen we, als het goed is, maandag. Uh, wat is de betekenis hiervan, Paul Tang? Uh, de betekenis is dat de financiële positie van pensioenfondsen uh, uh, iets gezonder zal lijken. De dekkingsgraad gaat iets omhoog. En dat betekent wat? dat de noodzaak om tekorten ook wat meer uh, op pensioenen minder wordt. Hoe werkt dat dan met die rekenrente? Nou, uh, de verplichtingen in de toekomst, die, uh, daarvoor, is een, uh, daarvoor is een rekenrente nodig. Uh, die is, uh, en die, een pensioenfonds uh, rekent uh, uit uh, wat, wat is het rendement op onze op, op ons geld ja. en, en, uh, en hoeveel kunnen we daar dan uh, in de toekomst uit betalen aan pensioenen? Ja. En uh, als de rente in de toekomst wat hoger is... dan, dan uh, heb je een hoger rendement... en kan je, je nu al iets meer uitbetalen. Ja. Maar daaronder schuilt, uh, schuilt natuurlijk... Uh, een soort battle of generations... Uh, tussen jong en oud. De jongen is bang dat het pensioenfonds... een piramidespel is... en de, de, de oude... De oude... Onder ons zijn bang dat, ze, dat zij de rekening betalen. Dus dat is wel een, uh, wel een hele lastige. Maar, maar is het dit, is, is dit niet rijk rekenen wat er dan gaat gebeuren? Ja, Want ze moeten, bijvoorbeeld... dus nu, ze moeten nu gewoon uitgaan van de rente die er echt, echt is. Die er echt geldt op dit moment. Ja. Nou die is heel laag. Ja, daar lijkt het alsof ze heel weinig uh, ja. aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Ja maar de, maar de aanpassing zit bij de rente na, na ongeveer 20 jaar. En dan uh, en, en, en, ja dus dat is. Dat is het plan? Da, daar, daar is ook geen, niet zo'n hele duidelijke markt voor. Dat is, dat is een van de redenen waarom nu gezocht wordt. naar nou, dat, ja, dat, dat, die rente. Nou, 20 jaar wat aan te passen. Fondsen hebben ook een verplichting over 20 jaar ja, en je weet niet, dat niet wat de rente veel. dan doet. Ja, de ja ik, ik moet altijd een heel klein beetje zuchten erbij, want uh, economie wordt altijd gezien als exacte, exacte wetenschap. En dan, en, we zitten dus aan exacte dingen te praten terwijl we het eigenlijk over iets hebben. Um, en we zien het al, we zitten in een enorme crisis op alle gebied. We moeten resetten en die reset betekent dat we er anders naar gaan kijken. Dus ik denk dat we in de toekomst uh, uh, natuurlijk pensioenen zullen houden, maar op een hele andere manier. En het nu uh, vastpinnen op een uh, ja ik, ik moet altijd wel een beetje om, om glimlachen je ziet mensen die, die, die ook over beurskoersen en zo die ja, ja, dan, maar goed uh, iedereen is, is, is verplicht. betalen werknemers daaraan mee ja, ja nee maar uh, ik zeg ook en, ik vind het ook, ook geen zo. ik vind ook uh, het sparen voor iets een heel goed gegeven alleen dat dat vervolgens in een rente uh, waar, waar een land als Amerika geld aan het drukken is waar, uh, nee, maar u waar zegt, kijk u zegt uh, uh, je weet niet wel hoe dat over de twintig, over twintig jaar erbij ligt maar je kan wel je kan natuurlijk wel zeggen dat iemand die geld inlegt ook verwacht dat hij daar over twintig jaar of 50 jaar iets voor terugkrijgt. Ja. En dat is op dit moment heel onzeker. Dat is heel onzeker, omdat we een hele onzekere koers... We, vragen, we varen een koers van de afgrond op alle gebieden... dus we moeten totaal resetten... en dat betekent dat we een vernieuwing ja. in ons economisch systeem moeten hebben. Ja, dat is op zich waar, he. Ik ben ook mee eens dat mensen niet alleen moeten vertrouwen op hun pensioen... maar ook op zichzelf. He. Dus ik vind dat mensen ook... Uh, aan het einde van hun loopbaan uh, ook moeten nadenken. Oh, ga ik nog investeren in mezelf? Ga ik nog door met werken? Want dat is, je kan niet alleen vertrouwen op pensioen uh, op een bepaalde leeftijd. Uh, tegelijkertijd, hier gaat het echt over, uh, over de verdeling van de middelen die we nu hebben. En dat is tussen jong en oud. En dat maakt het ook een hele belade discussie. Want mensen uh, willen best wel solidair zijn, maar willen niet het gevoel hebben dat ze gekke henkies zijn. Ik heb betaald en dan krijgen de anderen het geld. Dat willen ze, dat willen mensen niet. En dat is het, dat is een van de, Dus er zit een wat technische discussie over rente. En daaronder ja. zit dan uh, dat toch dat verdelingsvraagstuk. Het verdelingste vraagstuk zal ongetwijfeld in een aantal thema's... aan de orde komen in de formatie. Ja. De twee uh, ik zeg, protagonisten die hebben nu gezegd... we willen niet waterige compromissen sluiten... maar grote uitruilen doen, ja. uh, Samsom en uh, Rutte. Als we nou naar de economie kijken... arbeidsmarkt en het stimuleren van de economie. Wat voor uitruil is er dan denkbaar op die arbeidsmarkt? bijvoorbeeld? Want daar staan ze lijnrecht tegenover elkaar. VVD wil versoepeling van het ontslagrecht. PvdA wil dat niet. Wat is daarbij uh, voorstelbaar? Ja ik, vind, uh, dat, ja, ik vind dat ze uh, ruzie gemaakt hebben. Uh, in die hele verkiezingscampagne. behoorlijk ruzie gemaakt hebben. over punten waar ze het volgens mij. Uh, als je dan nu opeens zou verzoenen, zou dat raar zijn. Ik denk alleen dat ze elkaar kunnen vinden op veel grotere issues. Uh, waar ik net al een beetje op aanstuurde, was een totale reset. Een, uh, we hebben het aan de ene kant over, over bezuiniging. Ik roep daar, zet daar ver, verduurzamen. We hebben het aan de andere kant over groei. We kunnen niet meer groeien. Als je een klein beetje kunt rekenen, iets snapt van natuurkunde... en scheikunde en biologie, dan is de groei eruit. We worden dikker. Dat kan niet. Maar we moeten wel vooruit. Dus we moeten groei veranderen voor vooruitgaan. En, uh, ja, dan maar wat heb... betekent dat voor bedrijven? Want u bent zelf ondernemer. Ja. Hoe kunt u dat nou zeggen? Dat we, dat we niet meer kunnen groeien. Want bedrijven willen wel groeien. Dat wordt ook voor, door aandeelhouders verwacht. Jawel, maar ik, ik ben aan het vernieuwen. Ik ben niet aan het groeien in vetter te worden. Maar in vooruitgang. In uh, een beter product te kunnen leveren. Maar dat betekent niet dat mijn omzet omhoog moet. Dat hoeft dat niet. Nee, dat hoeft niet meer. Want dat gaat niet meer. Het is, er komen 2 miljard mensen bij. We moeten, we moeten het herverdelen met elkaar. Dus de discussie die tussen jong en oud nu is. Ja. En dat is nog al een, die gaat nogal ingrijpen. Alleen, maar we is dat hoort... iets wat, wat, wat dat is voor kleine en middelgrote ondernemers misschien weggelegd. Gewoon stabiel blijven, hè? continuïteit van het bedrijf. Dus omzet hoeft niet te groeien als, de, als er maar maar marge het is. Het is survival of the fittest daarin. is degene die zich kan aanpassen aan de veranderende situatie. En wat je nu ziet is dat mensen zich vasthouden aan een angstbeeld... We zien alleen maar doemscenario's. Er zet niemand een plaatje neer hoe er een economie gebouwd kan worden. En dat is er wel, maar dat wordt nu in de politiek niet neergezet. Die totaal anders is dan we nu kennen. Want die we nu kennen, gaan we mee down the drain. En dat is wat ik zeg, je moet... Je maar moet verwacht er... u nou van PvdA en VVD toch tamelijk uh, ouderwetse partijen ja. in, in dat opzicht? Uh, he, die hebben een lange geschiedenis ja. dat die hiermee gaan komen? Nou, ik denk het wel. Ik ben, ik, tenminste, ik ben hoopvol dat als die twee elkaar vinden... Want het dit is, klinkt meer het, als de Partij voor de Dieren, eerlijk gezegd. Nou, dus vier, nou, ja, misschien uh, hebben die het op, op punten best wel uh, bij het rechte eind. Maar mm. het is een beetje te vergelijken met president Kennedy... die in 1961 zei, ik wil een man op de maan. Toen viel dat hele congres om, een man op de maan. NASA bestond niet, kon allemaal niet. Uh, Houston hadden ze nog nooit van gehoord. Maar hij deed en, het wel. Een jaar later, zei hij, en we doen het met een raket. En we doen het uh, met materiaal wat vandaag nog mm. niet is uitgevonden. En, en, en zeven jaar later stond hij er. Paul Tang, even over de Nederlandse economie. en Vooral over die uitruil. En, en het plaatje wat Koornstra schet. Ja, nou ja, ik denk wel dat, uh, dat men vooruit moet durven kijken. Hè. Dus je moet. Het begint bij het, begin niet met de uitruil, het begin met, met een thema voor dit kabinet. En wat VVD en PvdA gemeen hebben, is dat men uh, graag een sterke economie wil hebben. Of een sterke. Maar goed, en dat betekent dus dat er na, steeds naar die punten gezocht moet worden. Maar zegt van nou ja, het betekent nu. Wel ja, maar dan passen. zijn ze meteen oneens. Want, want een sterke economie betekent voor de VVD een ja. flexibele arbeidsmarkt en voor de nee, PVDA niet. Nee, dat denk ik niet per se. Als je kijkt naar het PVDA-verkiezingsprogramma, dan zie je dat men daar uh, ook wel degelijk gedachten heeft over vereenvoudiging van ontslagbescherming. Het is natuurlijk nu gewoon buitengewoon ingewikkeld met twee routes. De ene die gaat naar het, de een keer geen ontslagvergoeding, de andere tweede, gaat naar het UWV... en de derde gaat naar de kantoren. Ja, dat kun je versimpelen. Dat kan je dus dat, ver... is, dat is waarschijnlijk dat dat eruit komt. En, en de, bovendien staat in het PVDA-verkiezingsprogramma ook uh, uh, de lasten, zouden uh, ook voor een deel bij de werkgevers kunnen komen te licht. Zodat die ook de prikkel hebben, want het gaat niet om die lasten voor werkgevers voor alle duidelijkheid. Ik wil de ondernemers niet laten schrikken. Maar het gaat erom dat er veel meer, nog steeds veel meer uh, van werk naar werk wordt gedacht. Ja. Dat, je dus dat er een prikkel gebruikt. komt ook voor werkgevers om ja. mensen te scholen... zodat ze ergens anders ja. ook weer aan de slag kunnen. Dus moeten, moeten maar zeggen... verwacht u ook dat dat eruit komt? Als je die ja, twee kempen aan het tegenover elkaar denk, zet? Ik denk dat bij de arbeidsmarkt dat een van, uh, van de winstpunten zou zijn. Namelijk nou, vereenvoudiging, ja, vereenvoudiging van vereenvoudiging, slagrecht. Maar en, en bovendien veel meer gericht op van werk naar werk. En uh, minder via de sociale En zekerheid. daar is binnen de PvdA ook uh, applaus maar ja, voor. Ik denk aan dat men daar, de, daarover wil spreken, ja. Het is uh, bijna half twee. Dit is Radio 1. So it true? Dat heeft u al gedaan, anders had u dit niet gehoord. De Nederlandse band Zazie, dit is Trosse Bedrijf op Radio 1. Bij ons zijn ecodome Paul Tang en groenondernemer Ruud Kornstra. En we spreken met de schrijver van een managementboek. En die man is zelf ook in de wereld waarin hij die, die werkt, is hij bekend. Maar bij ons niet zo. Salem Samhout, hartelijk welkom. U bent bedrijfsadviseur. Ja. Uh, u treedt niet zo heel veel op de voorgrond... Uh, uh, nou, je moet op de voorgrond treden bij je, bij je klanten. Die moet je zeer tevreden maken. En als ja. je je klanten zeer tevreden maakt, dan komen ze bij je terug. Dus je hoeft niet zo bekend te zijn bij de hele wereld. Als de mensen die je kan helpen, dat die je maar kennen. En die kennen ons zeer goed. Ja, sterker nog, ze kennen u zo goed dat u vaak nee verkoopt. Dus u zegt, we, hebben, we nemen u niet aan als klant. Ja, het belangrijkste in, in, in het leven is dat je gelukkig bent... en dan moet je ook de klanten kiezen die je echt kan helpen... maar ook de klanten die je leuk vindt. En uh, ja, dat zijn ze niet allemaal. Gelukkig zijn er een paar hele goede en daar werken we al jaren en jaren mee. Ja. En nu is tegenwoordig heel veel nieuwe die zich aanmelden... want heel veel bedrijven hebben echte problemen... die met de oude oplossingen niet meer weg kunnen. En dan komen ze bij ons, maar ja, je moet wel door een ballotage. Ja, bij u. Ja. En dat is dan het bedrijf Nsamhout. Dat ja. is met een N-tekentje ja. voor uw naam. Wat is uw filosofie? Nou, dat n voor mijn naam, dat zegt heel veel. Want dat hebben wij zo gedaan. Het bedrijf heet N. Samhout. Maar het is Ingrid en Samhout, Edwin en Samhout... en al onze 160 medewerkers kunnen hun naam voor onze bedrijfsnaam uh, neerzetten. Dus dat N-teken zegt heel veel. Want wij geloven dat je verbinding moet hebben tussen klanten en medewerkers. Mm -hmm. En dat is zelfs al... Bij onze naam hebben we dat er al zo neergezet. Ja, en daar gaat het boek ook over. Ja. Uh, het boek heet... Uh, wat, is wat, is onze, is mijn, wat is onze naam waard? Wat is onze naam waard? Dat verschijnt uh, eind volgende week. ja. Um, wat u net zegt, hè? verbinding zoeken tussen, tussen de klant en de werknemer. Ja? Dat klinkt allemaal heel mooi. En uh, waarschijnlijk zullen heel veel managers ook zeggen... ja, ja, tuurlijk, dat doen wij ook allemaal. Ja, maar wat en het... toch is dat niet zo. Nee, en toch is dat niet zo. Dat klopt. Uh, wat je heel nadrukkelijk ziet, dat de succesvolle bedrijven... die wij in ons boek hier uh, omschrijven... die hebben een heel nadrukkelijke filosofie. Die willen de wereld veranderen en die ideologie die zetten ze centraal. En dat gaat uiteindelijk altijd om of ze iets heel bijzonders willen maken... voor de klant of iets heel bijzonders voor de medewerker. En nou is het, dat kun je niet maar een beetje doen. Je kunt niet een beetje zwanger zijn, je moet helemaal zwanger zijn. En ook veel bedrijven hebben dat in het beginsel wel, maar dan raken ze het kwijt. Bijvoorbeeld Starbucks was heel succesvol. Uh -huh. De oprichter ging weg, Howard Schultz. En plotseling kwam er een manager in en die ging het alleen maar op shareholder value creëren. Ja, dus zo, de, de, de waarde voor de aanhouders. Het voor de, woorden, de aanhouders. Winst. En wat het leuke was, een mooi voorbeeld was. Op een gegeven moment zeiden ze, we willen ook broodjes met kaas, gesmolten kaas willen we maken. Want dat maken we extra omzet bij onze klanten. Wat gebeurt er? Die kaas, die ruikt. Ja. En die kaas, en plotseling ging die koffiegeur... die altijd bij Starbucks was, die ging weg. Die werd verdrongen door de kaas. Die werd verdrongen door de kaas, verdrongen door dat geldzucht. En in feite geeft dat duidelijk aan. En de oprichter komt terug en zegt weg met die kaas. Ja. Want wij willen weer terug naar onze kern. Wij wilden de derde huiskamer worden. Precies, en wij willen wij echte willen, koffie. Wij willen waarde voor de klant. Wij willen waarde we voor willen, de klant. We waarde, willen, waarde, ja, sorry. Hè, waarde voor de medewerker. Waarde voor de hele maatschappij misschien zelfs ja, wel. Absoluut. Naast die waarde voor de aandeelhouder. Ja, en als je dat maar omdraait, zeg maar... Het lijkt wel duurzaam, dit hè? Nee, maar dit, dit is ook ja. duurzaam. Dit boek ja. gaat over duurzaamheid. En dit boek gaat niet over duurzame klimaat, maar dit boek gaat over een klimaat van men, tussen mensen. En dat is waar wij voor staan. Wij geloven dat er een klimaatverandering moet zijn tussen mensen. Nou is het mooi dat u dat gelooft, uh, maar uh, waarom is het dan in zo weinig bedrijven de praktijk? Nou, dat ook hier in Nederland, er zijn maar te weinig mensen met idealen. En als je, je moet in eerste instantie idealen hebben... en daarna moet je de discipline hebben van businessmodellen. Maar dan zegt dus de topman van een beursgenoteerd bedrijf... nee, want ik heb kapitaal uitstaan op de aandelenmarkt... en het enige wat ik moet doen is zorgen voor dividend voor die mensen. Ja, en alle duidelijkheid laat zien... bedrijven die dat doen zijn uiteindelijk ten dode opgeschreven. Ja. En wij zijn dat eens eventjes. Maar er zijn ja. nu CEO's die dus durven. Hè? Fijke Siebensma van nou, is... uh, DSM. Uh, Paul Pommel van Unilever. Van Unilever. Ja, dus die gooien gooi het roer. Om. Het komt meer in zwang. Wat... Maar het komt in zwang. Dus dat maar kunt is ook u aantonen dat het werkt? Ja, in ons boek hebben we duidelijke voorbeelden gegeven dat dat zo is. En uit alle analyses, en dat blijkt steeds meer, bedrijven die zo al die stakeholders centraal zetten, ja. die maken uiteindelijk de slag... en die maken de winst van de toekomst. Nou gebeurde dat, Uiteindelijk gebeurde dat bij Starbucks, maar dan moesten oprichter voor terugkeren. Ja, je en je hebt... zou ook kunnen zeggen, het probleem bij Starbucks was... dat het bedrijf op een gegeven moment veel te groot werd. Nou, Het grote gevaar is dat de bedrijven, als ze heel erg succesvol worden... dan gaan ze weg van hun roots af. En dan gaan de idealen weg en dan, wordt er, dan gaat er naar greed worden gekeken... dat men nog meer winst wil halen. En op een gegeven moment is er rek eruit. En er moet een natuurlijke groei zijn, een natuurlijke sustainabiliteit moeten zijn. Vernieuwing. Ja. Dit is inderdaad het verhaal voor Rukoostra. Ja, dit is inderdaad vernieuwing. Uh, uh, die, die zijn duurzaam. Waarbij, uh, waar bedrijven dus wel. Ze moeten niet alleen verbinden, maar ze moeten ook wel durven. Ja, en wat, wat, wat ik durven. zie bij bedrijven. waar uh, Sam Houten ook geweest is. Uh, uh, er wordt wel gedacht over innovatie, maar het wordt niet altijd gedaan. Het is een beetje, en juist nu is dat belangrijk, be omdat het, als de toekomst onzeker is, dan moet je zoals in het, het, het Duisen. Laten we, we laten we een voorbeeld geven vandaag in de krant. Jullie praten net over de politiek. Maar vandaag komt Achmea naar buiten met Volgens Nederland. En die nemen een duidelijke positie in dat zij ook Nederland willen veranderen. Dat zijn bedrijven die durven te veranderen, die durven hun ja, maatschappelijke nou ja, positie goed, in te nemen. Dit is ook de verzekeringsmaatschappij die uh, Tena Lady klanten belt, geloof ik, met de vraag over incontinentie, of niet? Nee, dat, maar daar zit er een ander verhaal achter, dat is uh, ook Achmea. Ja. Maar Agmea wil ook duidelijk maken over uh, de zorg uh, beter kwalitatief maken. Mm. En dan moet je keuzes maken, want heel duidelijk is: iedereen denkt dat alles maar kan. Maar op een gegeven moment kan het niet meer, want de rek is eruit. En de groei in, in de maatschappij die is eruit. We verouderen allemaal met elkaar. En die realiteit moeten we onder ogen zien. We dus zitten halverwege de uitzending. Jullie zijn het al helemaal eens. Nou, ik had het ik zeggen, is uit het debat. Nou, laat ik het zo zeggen: het belangrijkste, we kunnen het eens zijn, maar nu wordt het belangrijk, bent, en dat, dat is ook als ondernemer. Ik ben net een twee Michelin-sterren restaurant gestart, en daar maken we innovaties. En dan maken we uit tomaten en uit we hamburgers. Om beter voedsel te maken mm -hmm. en minder water te gebruiken. Je moet als ondernemer, we kunnen het hier wel met elkaar eens zijn, maar we moeten gaan ondernemen als ondernemer. Nee, maar daar, daar zag mijn vraag ook op, ja? die is nog niet helemaal beantwoord. Als dit zo'n. Goed model is, ja. waar iedereen van profiteert. Ja. Waarom is het dan in zo weinig bedrijven? Nou, omdat wij. En wat om, komt nu wel? Er maar je moet grote bedrijven, bedrijven, je genoemd. moet mensen hebben die durven te ondernemen. En wij Nederlanders zijn weinig ondernemersgezind. En wij moeten ondernemers Nederland, en ook op de, weinig ondernemersgezind. Ja, ik denk dat, on, dat we in het onderwijs veel meer de jonge mensen moeten leren ondernemen. We moeten ze veel meer leren risico nemen. De banken zullen veel meer jonge ondernemers of ondernemers moeten steunen, want de politiek gaat ons niet helpen om dit land naar voren te brengen. Uiteindelijk zal onze eigen intrinsieke ondernemers kwaliteit gaan helpen. Maar je kunt uw filosofie ook op twee manieren lezen. Hè. Je kunt denken, ja, ik wil inderdaad waarde creëren uh, voor ook voor mijn medewerkers en voor ja. mijn klanten, voor ja. de maatschappij. Um, maar heel veel managers zullen ook denken, ah, dat is een mooie filosofie. Als ik iedereen dit wijs maak, dan, dan ja, denkt maar, iedereen maar dat het hartstikke is niet, leuk Nee, maar uh, dat gebeurt vaak met management. Ja, ja maar, dan, maar, dan, maar, maar Dat is en een samen, het een trucje. Ja, en laat ik zo zeggen, dat is ook waarom wij sommige klanten niet accepteren. Je moet altijd de hele kritische toets doen bij de CEO. Is die nou werkelijk bevlogen? Gelooft die werkelijk in idealen? Of als het een beetje tegenwind is, dat hij weer teruggaat naar de oude gedachtegang? Ja, en er is nog één reden waarom die innovatie niet altijd van de grond komt, zeker als het op het snijvak van publiek en privaat is. We hebben in Nederland hebben allemaal segmenten. We hebben dossiers, we hebben wonen, zorg, pensioen. En het, de truc is om die muurtjes tussen die segmenten, om die omver te trekken. En dat kost ook, kost ook tijd. En dan hebben bedrijven, want Achmea is inderdaad een bedrijf dat, dat durft te innoveren, maar een bedrijf als Achmea heeft daar ook last van dat, je, dat die eerst die muurtjes moeten worden neergetrokken om, uh, om eigenlijk nieuwe mooie combinaties zoals Joen Peter zei, tot stand te brengen. Ja. Maar Niels, je maakt die zorgen Portra. dat we dat we nu uh, in deze uitzending het met elkaar eens zijn. Nou, Hoe ja, gaaf het, is ik, het? Dat er eindelijk, eindelijk opeens wat mensen aan tafel zitten die een positief uh, toekomstbeeld hebben. Ja. En die schetsen de man op de maan. En ik zeg dan niet... we hoeven niet de man op de maan. We moeten het paradijs op aarde hebben. En dat klinkt zo, zo van... ja, doe normaal. Ja, maar vervolgens Met alle techniek. Vervolgens is er een middelmanager die luistert naar dit programma... die ja. denkt, ja, maar ik moet ja. gewoon weer mijn taken halen volgende maand. Nou, dat moet dat middelmanagement... Uh, dit boek ook lezen. En dan tweede punt... de middelmanager moet ook meer moed hebben om op te staan... tegen zijn managers die hypocriet is en die niet leeft. En weet je wat het leuke ervan is? We krijgen een schaarse arbeidsmarkt... en het gaat om de slag om degene die goed willen werken. Dus een middelmanager die goed is, die kan overal anders weer terecht. En het is dus niet meer de macht aan het kapitaal... het is een de macht aan de werknemer. En daarbij wil, en wil ik, ik zeggen dat, dat, dat, dat ondernemen een werkwoord is. Hè. Dat hoeft dus niet in een BV. Dat kan je ook als middelmanager, kan je ondernemer zijn... om dit te doen, of om in het onderwijs. Salem Samhout, hartelijk dank dat u hier was. Het boek heet dus uh, Wat is Onze Naam Waard? Uh, uitgave van Academic Service. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Ik Tros in ik, uh, moet weg, uh, U moet weg. <laughs> Yo, Tot appallen, gezelligheid. Uh, we, nou uh, even we hebben het over vergroening en verduurzaming. Verduurzaming kun je op verschillende manieren uh, opvatten natuurlijk, maar nu komt er een uh, toch wel zorgelijk rapport van de algemene Energieraad. en daarin staat dat binnen vijf jaar de opbrengst van fossiele brandstoffen voor de staat met vijf miljard euro daalt. Met andere woorden, dat komt. Uh, we zijn aan het vergroenen, dan neemt natuurlijk de opbrengst van gas en dergelijke ja. neemt af. Is dat inderdaad uh, een, een, een effect waar onvoldoende rekening mee is gehouden, Koornstra? Toen ik het las. Toen heb ik uh, heel veel nare woorden geroepen. Want ik las het, uh, het stond in het FD, uh, uh, geloof afgelopen woensdag... Uh, dit artikel waar de Energieraad mee kwam. Dan moet je even goed uitleggen, wie is de afzender? De afzender is de fossiele industrie. De fossiele brandstofindustrie die als afzender zegt... het levert 5 miljard minder uh, voor de staatskas op. Dat is waar, maar dan moeten ze het hele verhaal vertellen. Wat levert het meer op? En dat is niet. Het is een beetje vergelijking met dat de overheid zegt... wij, krijgen, wij, leveren, uh, wij, wij hebben accijns op roken, daar verdienen we heel veel geld mee... Maar u moet vooral stoppen met roken. Ja. Want dat is wat we roepen. Mm -hmm. Dus wat is nou belangrijker? Die accijnsen op dat, of stop met roken en wat levert dat de maatschappij op? Want daarom zitten die accijnsen. Je moet het zo zien dat een investering in fossiele brandstof kost ons 2 euro. 1 euro investeren kost 2 euro. En investeren in duurzame energie, in de, de, in waar ik voor sta, levert 3 euro op. Heel eenvoudig. Een hele eenvoudige rekensom is dat het dat alle vormen van duurzame energie voordeliger zijn. Dus we stoppen daarmee met verspillen. Dat is voordelig op lange termijn. Nee, op korte termijn. de ECN, de baas van ECN, meneer Korting, riep een half jaar geleden in het NOS journaal. Ja, de mannen in de mannen in petten die dat allemaal uitrekenen. En laat ik niet meteen de meest duurzame club in meedenken. En die zei: het is vandaag duurzame energie is vandaag op het dak leggen van een zonnepaneel... voordeliger dan je stroom te halen bij de NUON of bij ESSENT. Dat was een half jaar geleden al zo. Maar dan komen er allerlei argumenten, verwarringzaaiers... zoals dit walgelijke nou ja, artikel... Moet je even, want de rekensom is dat, dat, dat een zonnepaneel op je dak kost tienduizenden euro's. Dat verdien je in de loop van de tijd terug. Ja, je moet investeren, maar er zijn dus ook, is niet bedrijven ook bedrijven euro euro. die dat voor je doen. En dan gaat dus vanaf dag één je bedrag naar beneden. Dus het is dus, dus, dus gewoon doorrekenen wat kost het nou echt? En je merkt, en daarom, ik, ik wil nog een keer het walgelijke artikel... wat zo verwarringzaaiend was, wat gewoon niet waar is... van een propagandastuk is van een industrie die... Alles probeert tot het laatste moment om maar vast te houden. Je nou, de kolenlobby ja, achter, Patang? Nou ja, ik, ik, voor mij is de Algemene uh, Energieraad is, uh, is volgens mij een onafhankelijk adviesorgaan. Uh, zover ik weet, in diensten ook uh, te, ten bate van, het, uh, van de Rijksoverheid. Uh, dus ik, ik, zie hier, ik zie hier geen lobby achter. Ik denk dat het argument ook klopt. Zie hè. jij geen lobby achter deze paniek? Natuurlijk de, wel. Nee, maar je, je kan niet zomaar mensen motieven in, een, in hun schoenen schuiven. Uh, ja, dus, ja, maar we moeten ze maar, een, een volledig rapport maar. maken. En het, en het argument klopt op zichzelf. Maar het is ook de het is altijd de bedoeling geweest. Kijk je dan twee redenen belasting heffen. Enerzijds om geld binnen te halen. Is altijd het belangrijkste, een belangrijk motief, maar soms ook om gedrag te veranderen. En dat speelt bij het milieu zo, en dus gaan de opbrengsten de, de opbrengsten wel eens omlaag. Mm. Wat je dan altijd ziet, is dat er toch wel weer verschuiving optreedt in tarieven, zodat die opbrengst, uh, opbrengst gelijk blijft. He, als je nu kijkt naar wat er in het Koendersakkoord is afgesproken, zijn een aantal goede dingen als het gaat om vergroening, hogere belasten, uh, hogere lasten op aardgas, het afschaffen van het voordeel op, uh, op rode diesel, en dus die opbrengst en dat telt alweer op tot meer. Maar het is dan toch een, een verwarrend jaar. verhaal laten we dan ook laten nee, de energieraad dan op, ook, ook, ook, ook mee, mee ik, mee eens, Ja, maar daar gaat het nu even om. Het gaat om dat we de, de stemming hier weer eruit halen, dat, dat je moet niet verduurzamen. Nee, dat is onze redding voor de BV Nederland Tuurlijk. om te verduurzamen. Oh, nee. ja, ja, ja, het... Wij doen 5,8 miljard bijdragen als staat aan fossiele brandstoffen en 1,5 miljard aan groene uh, producten. Ja, maar, nee, maar dat is wat je nu ziet. Nee, maar, Ik dat... zou zeggen, alle twee afschaffen, dan blijkt dus wat voordeliger is. En dat is ook echt zo. Althans nee, nee, maar het punt is ook voor mij: moet ook duidelijk zijn. Uh, ja dat die opbrengst omlaag gaan dat is een beetje dat is de bedoeling want wij moeten de overgang maken naar duurzaam Ja maar is daar, daar is daar is rekening, rekening mee is gehouden nee, maar met, die, met die is daar rekening mee gehouden Ja maar uh, als want je het de lijkt de... nu een beetje alsof de energieraad zegt uh, weet u wel dat de inkomsten uit fossiele ja. brandstoffen dalen ja, precies misschien, misschien is met deze daling nog niet voldoende rekening gehouden hmm. maar dat, dat is helemaal dat is geen, dat is geen, dat is geen nood aan de man dat betekent dat je daar weer uh, met, met maar die verduurzaming levert werkgelegenheid dat er wel een lobby aan de gang is blijkt wel uit een bericht van de energieproducenten die zeggen we willen worden vrijgesteld van de Koolentax, want ja. die zet geen zoden aan de dijk... En, en dan moeten we vieze energie uit het buitenland importeren. Is ja, dat mag je weer van? zeggen flauwekul? Echt gewoon grote flauwekul. Het aardige is dat zelfs de directeuren van die energiebedrijven... die die kolencentrales bouwen, in de wandelgang zeggen... ja, eigenlijk moeten we die dingen niet neerzetten. Maar ja... Uh, in mijn functie als directeur van dit bedrijf... kunnen we niet zomaar 2 miljard afschrijven. En dat is ongeveer de discussie die er nu is. Ja. En we moeten daar dus Kom ik weer overheen... Terug op Samhout. Hier heb je dus weer een directeur... die wel weet wat hij moet doen, maar het niet doet. Schizofrenie heet dat. Dat mm -hmm. schizofrenie in de bestuurskamer. Dat ja. ze het als mens met je uh, eens zijn. Hij heeft andere belangen. Ja, maar dat is een ziekte, daar moet je wat aan doen. Dan kan je tegen behandeld worden. <laughs> het is heel erg dat dit gebeurt. Want we worden dus ja. daarmee echt echt voor de gek gehouden. En ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk, ik durf daar best nog wel wel toe, uiteindelijk gaan die codes helemaal niet open. Want het is gewoon een, de business case is achterhaald. De business case van een, en dan iets anders nog, wij wonen ongeveer in de top 4 van het meest vervuilde plekje op de aarde. Hè? Europa, ja. dit stukje Nederland met een beetje roergebied, en China, een klein stukje rond Mexico City, dat zijn, en iets in Rusland. Het zijn drie plekken. Dat is het allerviestste wat we kunnen voorstellen. Daar laten wij onze kinderen op groeien. Daar hebben wij hele hoge kosten in uh, gezondheidszorg. Die moeten we even meerekenen. En nou, nu de allerbelangrijkste. Ik heb een paar jaar geleden met generaal Petraeus gesproken. De baas van het Amerikaanse leger. Die toen in Afghanistan. Zo'n man met heel veel strepen. Zo'n hele hoge uh, Uber-generaal. En die zei 93% van de oorlogen in de wereld gaat over olie en gas. Nou, Zullen we die kosten dan even bijrekenen? Dan is de discussie volledig zoek. Maar is die lobby zo groot van de, van de oude energieclubs? Je, ja, de, die, de lobby is wel degelijk, is er natuurlijk. Ook en als de, ja, Kamerlid was gemerkt? Uh, ja, uh, maar, en, en, maar het vervelende is dat die lobby heeft in Nederland ook wel effect gehad. Want in Nederland liep ooit voorop... Als, uh, als het ging om verduurzaming, nou, dat, die, dat doen we bepaald niet meer. We hebben nu een achterstand opgelopen, bijvoorbeeld op een land als Duitsland dat wel durfde te investeren in, uh, in zonnepanelen. En uh, Nederland moet, uh, zou, uh, is aan zijn stand verplicht om die achterstand weer goed te maken. Even voor de cijfers, ook hier. Duitsland zit nu op 27% duurzame ja. energie. Wij zitten nog geen, op, op nog geen 4%. U, jullie hebben er allebei uh, vertrouwen in dat, dat, uh, dat nieuwe kabinet. Uh, als VVD en PVD eruit komen, uh, toch wel verduurzaamd. Wie, wie gaat daar dan de, de leiding over nemen? Wie wordt de uh, superminister van Milieu en Economie? Ik en hoop eigenlijk? dat het een minister-president is. Die zegt: Dit is heel erg belangrijk. Gute, um, maar die. die ja, had... ja, maar die, die. Ik ken hem een beetje. Ik weet dat daar ergens schuilt dat hij dit begrijpt. Maar zijn lobby is ook vanuit die andere industrie. Het leuke is. Uh, die had dus begrijpt hij het? Of de de dacht trol... hij twee jaar geleden dat hij hier electoraal mee kon. Scoren? Nee, nee. Ik denk dat uh, die, die, hij deugt. Hij begrijpt het. Uh -huh. um, maar doet hij het ook? Ik, ik ben ervan overtuigd dat hij het gaat doen. Want, en hij heeft nu een maatje waarmee hij dat kan doen. Ja, het leuke was, was er was 1, 1 april... Of de eerste dinsdag in, de, in, de, of in september... was de duurzame troonrede in de Tweede Kamer. Ik was daarbij, die hield Marianne Minnesma. Die hield daar een pleidooi alsof ze de koningin was. Een duurzame troonrede. En toen zaten daar van alle politieke partijen kamerleden. En die heb ik allemaal even mogen interviewen. Dat was buiten het script. En het aardige was dat ze zeiden... Ja, Eigenlijk, of het nou helemaal naar Peres was... of iemand van de SP, of iemand van, en natuurlijk ook van de Partij van de Dieren... allemaal zeiden ze... we, wilden, we zouden eigenlijk willen dat de koningin deze trorede zou voorlezen. En toen zei ja. ik... het zou aan de koningin niet liggen. Dat gaan jullie gaan daarover. Dus ja. laten we nou zeggen dat welke coalitie er En waarom er gebeurt het dan niet in, zo, in de politiek, Paul Tang? Nou ja, ik denk dat we toch wel degelijk hier de belangen van de Nederlandse industrie een, een, een rol spelen. Van de is, oude Nederlandse Ja, van de, van, van de oude, prima. Hè. Neem ja, het voorbeeld ja, ja. Van, de, van de energiebelastingen. Ja, we hebben hoge belastingen voor de kleinverbruikers en lage belastingen voor de grootverbruikers. Ja, als je energie bespaart in Nederland, ja, moet je wel een hele aardige? Even, even uit het oogpunt van energiebesparing ja. is, dat niet, is dat natuurlijk nee. niet logisch. Het heeft, het heeft wel enige logica dat je bang bent dat, dat bedrijven naar het buitenland verplaatsen. en Dat is ook niet in het voordeel van het milieu en in ieder geval niet in het voordeel van Nederland. Mm. He, maar, die, maar die spanning, die, die zit in dat dossier. Maar nogmaals, Nederland, dat, dat, dat is op zich een, een argument. Bijvoorbeeld voor plaats van de industrie. Maar we lopen op dit moment achter, niet voor. He, dus dat argument dat, dat telt bij mij op oh, dit moment echt niet. Ik zat naast Wilders in het vliegtuig. En ik heb geprobeerd uit te leggen dat. 28 miljard per jaar geven wij aan die land, Arabische landen voor olie. 28 miljard. Zullen we dat geld nou eens gewoon eens investeren in duurzame economie in Nederland? Hebben we probleem opgelost, hè? En technisch kan het. Het is geen technologisch probleem. Het is een softwareprobleem dat zit tussen onze oren. De column deze week is van Danny Mekic. Zij richtte op 15-jarige leeftijd zijn eerste internetbedrijf op... en leidt nu een consultancybedrijf, New Team. Alle ideeën zijn bij de oerknal ontstaan. De aarde is dus een soort mijn. De mens als mijnwerker, ons intellect als bijl... onze inzichten als kaart en ervaringen. Bedoeld om de kansen nog meer te zien... terwijl ze in de praktijk eigenlijk een nostalgisch blok aan onze hersenen vormen. Onze handen vol met oude innovaties. Durven we het oude goud los te laten... zodat we weer kunnen zoeken naar nieuw goud? En durven we ook niet goud vast te houden? Misschien vinden we wel iets veel waardevollers. De samenleving als eigenaar van de mijn... Apple die een nobele taak als exploitant heeft gekregen... en het kapitalisme dat oud goud met handschoenen gemaakt van octrooi vast wil houden... zodat zelfs een vingerbeweging van links naar rechts wordt gezien... als iets wat met het leven beschermt en omarmd moet worden... zodat niemand anders het mag hebben of gebruiken. 2 miljoen pre-orders voor Apples iPhone. Het apparaat dat ooit revolutionair was... en nu alleen nog maar sneller, dunner, lichter, mooier en groter. Een revolutie duurt nooit langer dan de revolutie zelf en van de iPhone is daarom niet meer over dan de telefoon zelf, de revolutie achterlatende. Een opgevoerde brommer is geen brommer en een brommer is niet meer innovatief. En zelfs al was die brommer nog innovatief, meer van hetzelfde is niet meer van het nieuwe. Zijn we de beste volgers van de trend of vormen we de trend? Apple deed het eerste en doet het laatste. Niet langer bewegen, maar stilstaand het huidige verdedigen. Innovatie komt juist van mensen die elkaar in de gang tegenkomen of op straat om half elf s'avonds dansend aan een nieuw idee. Het zijn ad hoc samenkomingen van gedachten bij elkaar geroepen door iemand die denkt dat hij het coolste idee ooit heeft zon en wil weten wat andere mensen vinden van zijn of haar idee. Zoals dat meisje uit haren dat een leuk verjaardagsfeestje wilde hebben. En wat zou ze hebben gevraagd voor haar verjaardag? Een opgevoerde brommer van Apple of een totaal nieuwe manier om zichzelf vooruit te brengen? Nou, ik denk dat dat meisje een hele, hele andere <laughs> gedachte heeft misschien wel op dit moment. Uh, hoewel je natuurlijk wel uh, verbanden zou kunnen zien tussen uh, de tijd waarin wij leven en, uh, en deze economische ontwikkeling. Inderdaad, ja, een opgevoerde brommer, die iPhone 5. Nou ja, het mooie is dat een brommer natuurlijk niet meer bromt. En niet de, als je modern bent, heb je een elektrische scooter ja. en die hoor je niet. Dat, dat, is een goede, dat is nog een innovatie waarvan je kunnen zeggen: daar, daar schieten we wat mee op. Maar verder hoor je iets wel zeggen, um, laat ik zeggen. Het veranderen van een bestaand product is natuurlijk niet echt een vernieuwing. Het mooie was, wat ik van de vernieuwing vind uh, in Apple. en dat zie je het, en eigenlijk met alles wat daar nu gebeurt. is dat we van bezit naar toegang, to uh, toegang gaan. Ik had, uh, ik, mijn iPhone is, uh, nou je ziet het, is, is, is vier jaar, drie jaar oud deze. En ik liet laatst aan mijn zoon een nieuwe app zien. En toen zei die pap, leuk hè? Uh, die iPhone, wat dan? Ik zeg nou, die nieuwe app. Hij zegt, hoe lang heb je dat ding al? Ik zeg, drie jaar. Hij zegt, hij is vandaag leuker dan drie jaar geleden. Ja. Dus de, ja, ja, de access, ja. de toegang tot dingen en de software wordt veel belangrijker. Dus ja. ik denk dat het apparaatje steeds minder belangrijk wordt... en wat je ermee kunt Maar is, is tegelijkertijd hoor je natuurlijk ook wel wat een gek dat er heerst... als mensen al in een uur tijd zijn er dus inderdaad twee miljoen uh, nieuwe iPhones uh, gekocht... Ja, we wilden het niet over het onderwerp hebben, maar nou ja, heb je, gekte, heb je gekte van haren? Zullen we het daar even over hebben? Hoe, ja. hoe snel iets gek kan gaan? Natuurlijk. En dan zit er een disjockey die er iets over roept. En die vindt dat ook interessant. En dan heb je een paar gekken die willen naar haren. Ja, ja maar en zo, zo gaat, gaat het met het... die iPhone toch ook? Ja, ik, Waarom hebben we een nieuwe iPhone nodig? Nou, Apple, die hebben we niet nodig. U heeft al een iPhone. Ja, ja en hij is een beetje kapot, dus ik mag bijna. Ja, Oké, okay. u koopt iets dus nieuws als er iets kapot is. Ja, of ik... Nou, maar deze dat, kan doet ik niet, dat doet blijkbaar niet iedereen. Nee, nee, nee, dat is waar. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik ben op? even... Uh, kijk, Apple heeft wat mij betreft een te machtige positie gekregen. En dat is voor mij nooit goed voor innovatie. Dus ik kies altijd dan voor de underdog. Maar dit moet ik misschien ook weer gaan veranderen. Maar ik heb er daar met opzet een Samsung uh, genomen. Ja, want, ja met uh, een dat, ander besturingssysteem. Ik op, met oprecht, uh, oprecht uh, geloof dat, je, dat die concurrentie daar nou moet zijn. En dat ook, uh, dat, dat ook leidt, dat leidt tot innovatie. Het ja. irritante vind ik dat ze dan Apple dat ze dan andere stekkertjes gaan doen. Je dus al je accessoires kan ja, weggooien. Ik vind ja. dat ja. echt asocial. Gedrag. Dit zijn kleine consumentenproblemen. Kennelijk luistert Apple niet zo goed meer naar de klant. Ik denk het. Steve dus dus, dus die, die, die eigenlijk ja. is die, uh, die afbraak intern, hè, in het denken, is al ja. ingezet. Ja, ze, ze, ze hebben een positie opgebouwd... en ze gaan nu proberen die positie vast te houden. En dat, dat, dat is toch een andere overweging dan die Steve Jobs had. Die of? Om... om om, de, om die klanten te bedienen en de wereld aan mij. Hoewel veranderen. ik een verademing vind, als je in Amsterdam uh, daar die megastore in loopt. En dat daar gewoon intelligente mensen op een aardige manier uh, het voor je regelen. En je bent echt je ja. bent bij vrienden. Het is waanzinnig uh, knap hoe ze dat doen. En dat noemen ze dan nerds. Nou ja, ik kan het communiceren met ze. <lacht> bij nerds kom je als je in een moeilijke, als het echt kapot is. <lacht> ja, toch, we we zitten toch op een, op een bepaald punt. Je ziet dat aan bedrijven. Die komen altijd op een punt waarop ze te groot worden en machtig. En dan is het ja. leuke er ook af. En dan ja. en, uh, ja, gaat, het, gaat, gaat het om het grote geld uh, draaien. En niet meer om, die, om het ideaal van een goed product. Zoals dat bij Apple ging. Ja, ik kan niet helpen. Ik kijk daarnaar. Ik vind Apple dus te groot en te machtig geworden. En ik zie Google, ik gebruik dus heel veel veel producten van Google. En daarvoor heb ik ook de Samsung. Uh, maar uh, dat, dat bedrijf begint ook geld te worden. Dus ik ben altijd weer op zoek naar van welk bedrijf is hier nu uh, is hier aan het vernieuwen. En, uh, en dat gaat ik laat wat hopen dat, uh, dat wat Ruud zegt, dat het klopt, dat het veel meer gaat over access dan over, over de hardware. Uh, Divisionair. Uh, uh, uh, uh, en uh, ik geloof, en je je dat, ik, ik geloof uh, dat het klopt. Eckert-Winster zei uh, altijd, uh, je, moet, je moet op het moment dat het te groot wordt, moet je weer splitsen. En ja. daar geloof ik heel erg in. Dat was, ja. dat was de eerste duurzaam ondernemer van Nederland, in mijn ogen. Waardoor een bedrijf altijd redelijk klein Steeds blijft. Weer, en dan gaat het wat uh, wat ja, ook zei. Het klinkt heel erg als u wilt als ondernemer dingen betekenen, maar men heeft toch ook politieke. Uh, ambities? Nou, ik, heb, ik ben als ondernemer, ik, ik ben natuurlijk ondernemer, daar, ben ik, daar, daar kan ik nou eenmaal goed. Dus ik ben, uh, ben dat ja. gaan doen. Maar, um, zou je in de politiek willen? Uh, nee, want uh, dat, eigenlijk helemaal niet. Want oh. ik wil gaan doen waar ik goed in ben. Tot, uh, nu ook niet in het nieuwe kabinet of zo? Nee, ik zou niet in de politiek willen. Nee. Ik, zou, ik, ik, maar ik wil wel heel graag meehelpen. Mee ik ben lid van, van uh, ik geloof, zeven of acht politieke partijen. Dus ik praat wel mee met het ondernemer. Ze kunnen u wel bellen. We maar. moeten een gezamenlijk belang creëren met elkaar. En laat mij nou daar dat ondernemen doen. En hm. laten we elkaar helpen. Laten we, als, zoals in Houston, bij Houston, we have a problem. En failure is not an option. Laten we aan tafel gaan ja. zitten met elkaar. Ja. En laten we, ja. laten we de problemen oplossen. En ik, en, en ik geloof dat daar Sorry, Paul. Ja. Ja. Rond, Paul. Ja. Maar dat ook de ministeries... Wie vergeten we nu even, de vierde macht. Ik ben heel erg enthousiast over de huidige ministeries... waar jonge mensen met visie lopen... en die nu die politici meekrijgen. En, en ook daar komt samenwerking. Ja. Ik ben gewoon lid van één partij. hoor, Niet van zeven nee. of acht. Twee, voor wat, ik ben nog geen te kiezen. Ik ben nog steeds politiek geïnteresseerd. Ik ben politiek geïnteresseerd en ik blijf in, uh, ook politicus. En, en dat lijkt wel ondernemen. Je hoopt toch altijd echt verschil te maken. Dus ook met uh, de projecten en opdrachten die ik doe, kan je hier het verschil maken. En niet alleen in woorden, maar ook in daden. En dat is, uh, dat blijf no, ik hebben. Ja, daden. Maar zou je de politiek weer in willen? Oh, uh, als die een gelegenheid zich, als daar zich een mooie plek aandient, zou zouden, dat zouden best kunnen. Dat kan lokaal zijn, Europees. Uh, ja. dat, dat, maar op dit moment bijvoorbeeld, met, uh, 4 oktober start de Taskforce voor Zilver. Gaan we ook heel concreet met een aantal partijen krijgen, hoe kunnen mensen de overwaarde uit hun huis halen. Ik vind dat, uh, zeker nu, de pensioenen omlaag dreigen te gaan... de eigen bijdrage in de zorg omhoog te gaan... zijn dat praktisch problemen die je tot oplossing probeert te brengen. Dank. Econoom Paul Tang, hij is ook uh, betrokken bij Boer en Kroon... of Info staat in verbinding met, of was ja, het ook alweer? Verbonden uh, aan. Verbonden, verbonden aan, ja, ja. en uh, duurzaam ondernemer Ruud Kornstra. Zo verbonden meteen de, groene zaak, de Tros dan. Autoshow. Blijf luisteren. Samen thuis, samen Tros. Sport op Radio 1. Zometeen om half drie. Het is duwen, het is sleuren, het is trekken daar in dat peloton. BK WK-bielrenner voor Brouwen. Want iedereen wil in een goede positie zitten. En het sportforum. Om negen uur de Herendivisie. divisie. Groningen. Het wordt terugkomt. En op de paal de goal. RKC-VVV. De doelbal die volkomen over de bal heen maakt, zeg. Vitesse-Heraakles. Voor en een doelpunt bij de tweede paal. NEC NEC-Willem 2. Oh, mooie goal, zeg. NOS langs de lijn. Van half drie tot zes. En van negen tot elf. Radio 1.